10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De storingen in het betalingsverkeer van vandaag zijn veroorzaakt door een cyberaanval. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Zowel ING als het online betalingssysteem Ideal kampten met een urenlange storing. Het zou gaan om een zogeheten DDoS-aanval waarmee servers lam worden gelegd... door ze te bestoken met enorme hoeveelheden data. De bankenvereniging benadrukt dat het geen hek was... De veiligheid van internetbankieren, mobielbankieren en iDeal zou niet in gevaar zijn geweest. Er zijn geen rekeningen ingezien of geplunderd. Door de storing konden ING-klanten een deel van de dag niet internetbankieren. iDeal lag uren plat voor klanten van alle grote Nederlandse banken. In Utrecht is een man omgekomen bij een vechtpartij. Zijn tegenstander raakte zwaar gewond. De politie kreeg rond zeven uur meldingen binnen over twee mannen die vochten in het Mayella Park. Toen een van hen op de vlucht sloeg, ging de ander erachteraan. Bij het Thomas Akempis-plantsoen raakten ze opnieuw met elkaar in gevecht. Volgens ooggetuigen werden daarbij een schroevendraaier en een ketting gebruikt. De politie kan nog niet zeggen wie die mannen zijn en waarom ze ruzie hadden.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, het Nederlands Davis Cup team heeft in het duel met Roemenië een 2-0 voorsprong genomen. Straks bellen we met de captain Jan Siemering. En de succesvolste vrouwelijke judoka van Nederland houdt het voor gezien. Edith Bos stopt later deze maand na het EK voor London Teams. Dat betekent geen uitbreiding van die erenlijst waarop al drie Olympische medailles staan. De laatste vorig jaar in Londen. En het is wit. wit ja. Drie keer wit. Bos pakt Brons. Na zilver in Athene. Brons in Peking is er nu brons. In, Londen. in Eindhoven strijden de Nederlandse zwemsters en zwemmers... voor WK-tickets bij het toernooi om de Swim Cup. Bastian Leijzen die veroverde hem al gelijk in deze series. De rugslagspecialist vindt het een bewijs van de progressie die hij heeft geboekt. Maar ik merk al dat ik zoveel snelheid heb onder waterfase... Ja, dat gaat al 10.000 keer beter dan vorig jaar. en Daar ben ik zo erg blij mee. En komende zondag staat de hel van het noorden weer op het programma. Parijs-Roubaix. Bij Argo Shimano zit tijdelijk Mark Reef achter, achter het stuur van de ploegleiderswagen. Wilde verstaan. 27 jaar jong en zonder verleden in het profwielrennen. Misschien is hij zelf nog het meest verrast. Vorig jaar heb ik al wel Milaanse Remo gedaan. En dit jaar stond ik ook weer op de planning voor Milaanse Remo. Maar zoals uh, ja, de, de topklassiekers uh, hier in, uh, in Vlaanderen en, uh, en in Roubaix had ik zeker nog niet gedacht uh, dat ik daar uh, al tussen zou staan. Straks leren we deze ploegleider wat nader kennen. En we blikken vooruit op het voetbal van dit weekend en horen hoe Sparta vanavond is, uh, hoe het ze, ze is vergaan... onder leiding van de interimcoach Henk ten Katen. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NWS Langs de Lijn. ...contact met uh, Rotterdam. Ronald van der Geer die heeft zitten kijken naar uh, Feyenoord VVV. Het werd 1-0. Ja, uh, door wie anders dan pellen. Het was wel moeizaam, geloof ik, hè, Ronald? Het, ja, het was heel moeizaam. Feyenoord is uh, een beetje de weg kwijt. Dat zag je natuurlijk vorige week al tegen Heer de Veen. En ook vandaag natuurlijk weer, als je kijkt naar uh, normaal... ...de basiself van Koeman, een wat gemankeerd elftal. Waarin natuurlijk Klaas brak vanwege een schorsing... ...en immers vanwege een blessure. En dan zie je toch dat er wat automatisme missen. Ja, en dan is het toch maar prettig dat die tegenstelling tot vorige week... voor feyenoord Graziano Pelle in het veld staat en het verschil maakt. Maar eigenlijk had VVV in de eerste helft al het verschil moeten maken. Want ook toen kon Feyenoord geen vuist maken. VVV natuurlijk in reactie spelend hier. Die gaat niet het initiatief nemen in een, in een volle kuip tegen Feyenoord. Maar in die counter was men wel heel gevaarlijk. Kreeg de vrijheid om te combineren. En met name Ricky van Haarden mag het zich aanrekenen dat VVV niet gescoord heeft. Hij stond 1 op 1 met Mulder. Goede redding van de keeper. Een schot van afstand werd nog gepakt. En dan zijn er nog twee momenten geweest van, van Kullen. Voor rust met een kopbal waar Mulder ook tot het uiterste moest gaan. En na rust, na een hele goede actie van diezelfde Van Haarden die dus zoveel kansen miste... stond hij weer 1 op 1, in dit geval kullen met Mulder. En weer ging de bal er niet in. Ja, Ton Lokhoff zei nog net, hoorde ik, in de gang beneden van... ja, als je zoveel kansen krijgt, dan verdien je het ook eigenlijk niet om, om te winnen. Maar VVV had hier niet hoeven verliezen. Maar we kijken natuurlijk met name naar Feyenoord. Ja, dat is niet overtuigend geweest. Het, het was weer angstig, het was niet... Met drang naar voren. Vleugelspelers die, die muur en muur vast zaten. Boetius bijvoorbeeld. Niets van gezien. Ook schaken. Geen moment goed bediend. Ja, dan is het altijd prettig dat je weet dat Pelle een momentje heeft in een wedstrijd. Nou ja, dat momentje had hij halverwege de tweede helft. En dus uh, doet Feyenoord nog mee, want daar gaat het natuurlijk eigenlijk allemaal om die kampioensrace. Ja, ik heb de stand voor me. Ajax 28, 60 punten. Feyenoord nu tweede en 29, 59 punten. Ja, Feyenoorders kunnen nu uh, in een zetel gaan zitten... en kijken wat de concurrentie doet. Um, uh, die, die, was het een beetje een nerveusiteit, onwennigheid? Uh, de, zoeken ze naar een verklaring voor het spel? Ja, vorige week al zei uh, Koeman... Van, uh, toen zei hij letterlijk vonden we terug begonnen. Nou, dat was nu eigenlijk ook wel zo, uh, niet naar voren durven spelen. Hè? Want het gaat er uiteindelijk natuurlijk ook om wat je durft tegen de tegenstander. En vaak toch de veilige weg kiezen, weer naar achteren, weer uh, de bal naar de zijkant, weer terug. Ja, niet niet, niet, niet met, met risico durven spelen. En dat heeft toch wel iets met vertrouwen te maken. Waarschijnlijk heeft die, die Heerenveen wedstrijd... Er stevig ingehakt. Maar ja, het was eigenlijk al voor Heerenveen natuurlijk het geval... Dat, of tijdens die wedstrijd tegen Heerenveen, dat het niet vlekkeloos liep. Ja, en ook op het middenveld, het, het, het marcheerde gewoon niet. Spelers halen hun niveau niet. Er worden ook verdedigend wel wat, wat slippertjes gemaakt. Onnauwkeurigheid, nou ja, tellen het allemaal wel bij elkaar op. En dan is de balans meer, meer aan de creditzijde dan aan de debetzijde gevuld natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk gaat het om het resultaat. Maar dit zal wel zorgen baren. Want dit ja. was op papier een gemakkelijke wedstrijd. Er werd altijd gezegd, Vitesse, dat is nog lastig. En die uitwedstrijd bij Heerenveen. Maar ja, de rest mag geen probleem opleveren. Nou, kijk eens hoe problematisch dit geweest is. En dat, ja. zal, dat zal zorgen baren. Maar wel drie punten, zo kun je het ook zien. Maar wel drie punten en zo dus toch nog een beetje een ja. lachende koem. Ja, ja. Uh, nou, daar ben ik benieuwd. naar. Nou, dus zometeen hopen we hem uh, even aan het woord te laten. Dankjewel, Ronald van der Geer vanuit Rotterdam. Later dus de reacties vanuit De Kuip. Ja, zowel Robin Haas als Igor Sijsling won vandaag uh, zijn single in het Davis Cup duel tegen en uh, of tegen, hoe moet ik zeggen, met en in Roemenië. Een mooie 2-0 voorsprong dus aan de telefoon. Uh, de captain Jan Sieberink, Jan, goedenavond. Ja, goedenavond Robert. Dat is een lekker begin, hè? Ja, dat is zeker een goed begin. Dat was ten tegenstander die uh, min of meer gelijkwaardig is. Tenminste, dat hadden we in het uh, uh, voortraject hadden we dat wel een beetje ingesteld zo. En uh, dus wisten we dat er vandaag een, een zware pot uh, op het programma stond. Nou, Robin Haas deed in de eerste wedstrijd goed tegen Ongor. Dat je eigenlijk wat er van hem verwacht was. Want ja, die wedstrijd die, die moet je eigenlijk wel winnen. En dat deed hij, deed hij prima. Hij heeft het uh, professioneel uh, gedaan. Eigenlijk zonder uh, echt ongelooflijk goed te spelen. Maar gewoon goed genoeg om te winnen. Nou, dat is prima. En dan, dan de tweede wedstrijd, Zeisling uh, tegen H&S Ja, dat was een, een belangrijke wedstrijd. Waarin ja. Igor echt uh, heel erg goed tennist ook. En het niveau van die wedstrijd was ook heel erg goed... en heel erg leuk om naar te kijken. Ondanks dat je als captain natuurlijk zit... Uh, daar te duimen voor de speler wie je coacht. Maar was het wel een leuk schouwspel ook. En een, en een mooie wedstrijd om te zien. Ja, even over uh, jouw, jouw werk. Uh, als we dan kijken naar die partij van Hazen, Die kende wat ja. problemen in de derde set... De, wat, wat, wat kan je, heb je daar een rol in gespeeld om daaruit te praten, als je even in een dipje zit? Nou, wat Robin wel goed deed in de derde set was dat hij uh, inderdaad die, die uh, ongoer begon beter te spelen. Robin uh, ja, maakte een paar misses, een paar onnodige misses eigenlijk. Maar uh, wat hij wel eens, nog wel eens heeft, is dat hij dan boos op zichzelf wordt of boos op uh, de rest. En dat deed hij eigenlijk niet, hij bleef heel rustig. En uh, eigenlijk was dat ook mijn rol om tegen hem te zeggen, Joh, blijf rustig, maak je geen zorgen over alle andere dingen... Want als je het op tennis alleen laat aankomen, dan ben je in principe de betere. Mm -hmm. Nou, dat deed hij eigenlijk wel goed. Hij, hij uh, verloor die kerne maar bleef rustig en bleef gewoon zijn tennis spelen wat hij, uh, wat hij kan. Ja. En uiteindelijk uh, maakte hij gewoon de beslissende rekening in de vierde. En uh, ja, zoals we van hem verwachten. En dat is niet altijd makkelijk, want we verwachten dat ook allemaal maar dat hij dat doet. Maar uh, hij heeft het gewoon professioneel gedaan. En Igor Seisling, uh, uh, uh, het was zijn eerste Davis Cup single. He, heb je ja. hem daar nog uh, in moeten begeleiden? Uh, nou ja, dat is altijd voor een speler. Natuurlijk. Als je voor het eerst een, een, een single speelt in de Davis Cup, uh, dat, is, dat is wennen. Dat is geen normaal uh, wedstrijdje zoals je uh, week in, week uit uh, speelt. Maar ja, je speelt voor je land, je speelt voor je team. En uh, in het begin is dan altijd, uh, zeker in zo'n wedstrijd, voor mij belangrijk dat ik, dat ik ervoor zorg dat hij niet te gespannen als een wedstrijd begint. En dat hij eerst die eerste wedstrijdspanning uh, weg kan timmeren. Daar gaat het eigenlijk om. Dus je wil hem in het begin niet te veel opdrachten meegeven. Want ik denk van ja, anders raakt hij misschien verstrikt in opdrachten. Ja. Terwijl de spanning uh, het, de, de, zijn eerste tegenstander is. Maar hij pikte het vanaf het begin af aan goed op. Ze dus begon heel goed te serveren, speelde aanvallend tennis. Eigenlijk een beetje wat hij tegen Tsonga liet zien in Rotterdam. Dat deed hij vandaag ook weer. Zeer aanvallend, heel flitsend. De eerste twee sets was echt een hoog niveau. Dat trok hij, uh, trok hij naar je toe. En dan denk je van, nou, dat ziet er goed uit. En toen ja. draaide die wedstrijd eigenlijk niet helemaal om. Ja. Um, er was een moment. Ik geloof was het nou in de vierde set, in de tiebreak. Um, ja. Bij die partij van Sijsling. Er was wat, uh, wat opwinding over een, over een punt aan het einde van die set. Wat, wat gebeurde daar nou precies? Ja, nou ja, als je, die tiebek. Kijk, je had, uh, er stonden natuurlijk een paar uur op de balen. Want dan heb je zo'n vierde set, dat ging gelijk op. Dan had je echt het idee van, hè, dat hebben beide captains dan. Van je moet die tegenstand, of je moet die speler uh, die, die je helpt, moet je naar die overwinning toeschreeuwen. Want vijfde set weet je maar nooit hoe het gaat, natuurlijk. Dus ik was eigenlijk heel druk in de wereld om hem maar continu erbij te houden en scherp te houden en te pushen en het uiterste van zichzelf te vragen. En dan komt het in die tuin weer, komt het dan vaak op één of twee punten aan. Nou, het kwam ook op één punt aan en Igor speelde een heel goed punt op z-punt tegen. En uh, ja, die gozer, die passeerde hem met een, met een slice en kort cross voor, langs. En Igor dacht dat die bal uit zou gaan en die raakte waarschijnlijk net de lijn. Maar ja, zijn reactie was van hij is uit, lijnrechter gaf hem in, scheidsrechter gaf hem in, dus dat zet. Ja. En... Uh, zij dus hij kwam zitten en toen zei hij tegen mij ook van ja, ik dacht dat hij gaan, Maar ik weet eigenlijk niet zeker of hij ook uit was. Oh ja, hij stapte okay. er daar gelukkig snel overheen. Want ja, als je daar natuurlijk druk over gaat maken, dan kun je het begin van die vijfde set je al een deuk oplopen waar je niet meer overheen komt. Nou, een compliment op zijn plaats hoe hij zich dan toch herpakt en gewoon die vijfde set pakt natuurlijk. Ja, uh, zeker. Ja, zeker. Ja. Morgen uh, de dubbel. Uh, ja. Wie gaan we spelen? Uh, dat weet ik al. Maar dat zeg ik nog niet, want we gaan niemand wijze maken die wat niet nodig is. Uh, maar je kan er wel van uitgaan dat het uh, ja, een belangrijke wedstrijd morgen is. En dat er een topduel moet staan. En dat in ieder geval het beste team uh, in mijn ogen morgen zal spelen. Ja, dus uh, de, de, de een begint met een R en de ander met een D. Uh... Noemen we geen namen. Geef je ook niks weg. <laughs> ik zit even te denken welke namen jij dan bedoelt. Voor. Nou ja. Moet ik dat, moet dat nu echt gaan benoemen? Royer, ja, en ja, de uh, Royer en de Bakker. Ja, die stonden erop voor de dubbel, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Goed. Nou, verder gaan we het er maar niet over hebben, want dan geven we <laughs> toch nog heel veel weg. <laughs> ja, maar Goed, maar na, je had niet gedacht vooraf, denk ik, dat je het op uh, de tweede dag al af kon maken? Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee. Nou, nee. laat het allemaal gebeuren morgen. Nou ja, zeker. Ik bedoel, uh, daar teken ik ook voor. Maar daarom zeg ik ook, weet je, morgen gaat het sterkst mogelijke team gaat gewoon spelen. 2-0, uh, we hebben dat gezien van 15 jaar geleden in, in Boekarest. Toen stonden we 2-0 achter op de eerste dag en toen wonnen we uiteindelijk met 3-2 van Roemenië. Dus hier moet elke wedstrijd scherp zijn. En elke wedstrijd moet de beste speler uh, moeten spelen. En in dit geval het beste dubbel moet spelen. Ja. En daar gaan we ook gewoon voor. Ja. Wie speelde toen de dubbel op zaterdag? Ja, dat is een LP-spel, Ja, precies. Oké. Okay. Goed, dankjewel en succes morgen. Ja, dankjewel, Robert. Genesis en Invisible Touch, 17 minuten over 10. Een van Slands grootste judoka's, stopt ermee. Wereldkampioenen, viervoudig Europese kampioenen. En met drie Olympische medailles op zak vindt Edith Bos het mooi geweest. De 32-jarige Rotterdamse hangt aan het einde van deze maand haar judopak definitief aan de bekende Wilgen. Het EK in Budapest wordt haar allerlaatste kunstje. Een bijdrage van Matthijs Westraat. Lang heeft ze gewikt en gewogen wanneer ze met judo zou stoppen. Maar nu is ze eruit. Ze heeft het vandaag eerst aan haar ouders verteld. En daarna mag de buitenwereld het ook weten. Ja, ja ik ga het echt doen. Ik ga echt stoppen. Jij ja, gaat stoppen? Ja, ik ga stoppen. Het feit dat ik dat zeg maar nu zo zeg, dat is al dat ik denk van... nu is het echt. Ik ga het echt doen. En dat is wel spannend. Ik heb hier echt ja, lang naartoe geleefd. Het is een groot moment. Ik heb het eigenlijk heel erg voor me uitgeschoven... En ik heb echt uh, nagedacht of ik het nog wel wilde of dat ik het nog niet wilde. En toen dacht ik, nou, weet je, heel veel mensen gesproken die gestopt waren. En heel veel mensen die uh, nog bezig waren. En iedereen zei elke keer tegen mij, ja, als het zover is, ja, dan voel je dat gewoon. Je voelt gewoon dat je er klaar mee bent. Al heel vroeg bleek dat de kleine Edith Bos een enorm judotalent was. Ze won dan ook de ene na de andere juniorenmedaille. Ja, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dat is eigenlijk... Uh, het moment waarop ik dacht, hé, hey, ik kan dit zo goed. Nou ja, ik, wil dit, ik, wil, ik wil dit nog heel lang doen en nee, ik wil heel goed worden. Nou, maar het zijn wel bijzonder. Want het is toch heel knap om in één jaar wereld en Europees kampioen te worden. En eigenlijk was voor mij eh, het eerste moment waarop ik dacht van, nou, als ik dit ga doen, dan ga ik besluiten om te stoppen. Dat was dit jaar, februari. Toen was ik wel onwijs fit, want ik trainde wel nog iedere dag. Maar toen dacht ik, nou, dan ga ik naar trainingsstage Parijs. En dan ga ik daar op de mat staan. En dan word ik vast en zeker uit mijn pak geklopt. En dan uh, gaan al die mensen heel hard tegen mijn Judo. En dan ga ik dat waarschijnlijk helemaal niet meer leuk vinden. Dus ik ging daarheen. En uh, ja, relaxed was ik. En uh, ik had een judo-pak aangetrokken waar geen naam op stond. Ik denk, nou, dan kan ik nog een beetje anoniem daar rondlopen. Nou, dream natuurlijk on, want dat ging helemaal niet gebeuren. Alle trainingen gedaan echt geen één moment gedacht van, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik dacht, uh, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Onder begeleiding van haar coaches Chris de Korte en Marjolein van Une... wint Bos veel prijzen en wordt ze een van Nederland's grootste Juroka's. Op de Spelen van 2000 in Sydney wordt ze slechts zevende... maar haar gloriaren moeten nog komen. In 2004 wordt Bos voor het eerst Europees kampioen. En op haar tweede Spelen, die van Athene... schopt ze tot de finale tegen de Japanse Ueno. Zwarte wap. Japan is afgelopen. Boslind Zilver. Het jaar daarna, 2005, zou haar absolute topjaar worden. In haar eigen Rotterdam wordt ze voor de tweede maal op rij Europees kampioene. En later in Cairo wereldkampioene. Nu, acht jaar later, weet ze dat het goed is zo. Omdat er eigenlijk niets meer te winnen valt en het al heel mooi is zoals het nu is. Uh, en toen dacht ik, ja, ja. En wat zou ik daartussendoor dan nog willen doen? Weet je, is er nog een doel voor mij om, om te behalen waar ik ook een uitdaging in zie en wat ik leuk vind? En toen dacht ik van, ja, maar ik, ik heb het allemaal al gehaald. Uh, dus ja, ja, ik heb er al vrede mee. Ja, het, is, het is goed zo. Het is al prachtig, het kan eigenlijk bijna niet mooier. Bos kende vanaf 2006 ook een moeilijke periode met blessures. Ze herpakt zich tijdens de spelen van 2008 en wint brons. In 2011 leeft ze ook weer op. Ze wordt Europees kampioene, net als het jaar daarna. De enige prijs die ze nooit won is Olympisch goud. En ook de laatste kans op de Spelen van Londen weet ze niet te pakken. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Weer brons voor het Bos, weer geen goud. Een smetje op de carrière. Het was wel, als, als je hem vier jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd ja. En nu is dat nee. Uh, ik ben me er zelf nog niet helemaal bewust van, maar ik heb vier keer Olympische Spelen ge gedaan en drie keer een medaille gehaald. Uh, nou, dat is best goed. Het is heel stom om dat over jezelf te zeggen. Nee, ja, dat is best goed, Edith. Ja, dat is best goed, dankjewel. De enige van wie Bos nooit wist te winnen, de Franse Lucie de Kos... gaat er vandoor met haar Olympische droom. En dan is dit het hoogst haalwaarde. En is het toch uh, een derde medaille op de Spelen. Het feit dat ik hier nu zit en dat ik gewoon ga zeggen van... ik ga stoppen met judo, is eng, is spannend. Vind ik moeilijk ook, want ja, uh, ik vind het nog zo leuk. Ja, maar ja. goed... Uh, ja, weet je, ik zie het zelf zo. Uh, het is he zeer binnenkort is het klaar. Uh, maar dan gaat, wordt de pagina omgeslagen en die is leeg. En die ga ik invullen zoals ik dat zelf wil en zoals ik dat zelf kan. En ja, ik bedoel, wie heeft nou die kans? Een heel leven, een hele carrière achter je. En dan kan je in één keer op nul beginnen. Dat is eigenlijk best leuk, toch? Ja, mooi. Edith Bos was dat tegen uh, Matthijs Westraat in deze reportage. We gaan even terug naar uh, de Kuip. Feyenoord won met uh, 1-0. Het was moeizaam. Na 45 minuten was het nog 0-0. Uh, maar toen was daar natuurlijk Pelle met een rake kobbal. Jeroen Elsoff sprak uh, met de verliezende coach om daarmee te beginnen. Ton Lokhoff. Opnieuw waren er uh, volop complimenten voor zijn ploeg. Maar ja, daar heeft hij natuurlijk weinig aan. Ja, die krijgen we te vaak. Ik heb liever de punten. Maar goed, ik... Uh... Ik heb wel een heel goed VVV gezien vandaag. Ja, uh, ja, complimenten bij een subtopper of bij een kleinere club krijgen is één. Maar in de Kuip uh, ja, is een tweede. Had je het verwacht dat jullie zo dichtbij een stuntje zouden zijn vandaag? Nou ja, ik vond dat we vorige week in Utrecht al uh, eigenlijk meer verdiend hadden. Basis van de training heb ik ook gezegd voor de wedstrijd. Weet je dat natuurlijk moeilijk Waarom had ik wel vertrouwen in dat we, dat we mee konden doen. Dat we mee konden voetballen. Dat hebben we gedaan en ik denk in, in, in de fase van de wedstrijd zelfs, uh, zelfs meer. En ik heb uh, fantastische aanvallen gezien. Ja, sterker nog, jullie hebben denk ik... Uh, uh, nou, ik, En dan uh, hou ik het minimaal. Drie kansen gehad uh, op een doelpunt, denk ik. Ja, dan hou je het minimaal. Maar dat waren wel 100% kansen. Maar ja, dat uh, is heel vervelend en dat is eigenlijk het enige wat ik kan verwijten. Uh, we scoren niet. En, en we kregen ze echt... We speelden ze ook zelf uit de kansen. Uh, ...voetballen van achteruit, tussen de linies kwamen we goed door. Ik heb hele goede aanvallen gezien. En alleen ja, dat zei ik vorige week ook, je moet jezelf belonen. En dat vind ik heel spijtig, want kijk, als, als ik mijn ploeg zo zie voetbal... Ja, ...dan bij heb, ik, heb ik daarvan genoten. Ja, sterker nog, als jullie uh, op deze manier spelen... ...kan je bijna niet geloven dat jullie zo laag staan. Nee, maar dan moet je ook wedstrijden winnen. En, en, maar ik ben ervan overtuigd dat wij zo blijven spelen. Met deze intentie, maar ook, ook, ook, ook de wilskracht van de spelers. En, en, en doorgaan. Ja, dan, dan, dan gaan we dat draaien, ben ik van overtuigd. Ja, je loopt al wat langer mee dan vandaag. Uh, heb jij nou op de bank dan op een gegeven moment ook het gevoel van... dit wordt uh, zo'n voetbalwet van we maken hem zelf niet en dan lopen we er straks tegenaan? Dat weet je, hè? dat wil je niet aan denken. Maar dat komt wel eens voorbij natuurlijk, want, want, want je krijgt de betere kansen. Maar je weet ook dat Feyenoord altijd bij macht is om, om, om, om zeker hier thuis om een goal te maken. En helaas gebeurde dat. Dus hou je een rotgevoel over aan deze avond? Ja, tuurlijk. Ik, ik, ik, wij moeten ook punten halen, heel simpel. Wij moeten nog punten, wij hebben punten nodig. En, en zeker vind ik als je zo speelt. Maar goed, van de andere kant, ja, wij moeten gewoon wel, uh, wel op deze manier doorgaan. Want, want, want ja, wat ik gezien heb, dat, nou, dat stemt me wel, uh, wel goed. Ton Lokhoff, de verliezende trainer van VVV Venlo... dat nu één na laatste staat met 29 wedstrijden gespeeld en 22 punten. Daarachter staat Willem II, dat moet naar PSV, komen we later op terug. Staat daaronder, eh, 5 punten achterstand op 17. En Rodier C staat daarboven met eh, 26 punten. Dus VVV moet inderdaad punten gaan pakken. Goed, eh, dat gold ook voor Feyenoord... na het verlies van vorige week natuurlijk tegen Heerenveen. Ze deden het, ze wonnen dus met 1-0. Jeroen Elsoff nu bij eh, Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord.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 Moeizaam, ja, een stukje automatisme is dan weg met, met een aantal nieuwe jongens op het middenveld. Maar ik vond ons ook niet agressief genoeg in, in de tweede bal niet. Want je kunt minder spelen, maar zeker thuis zijn we wel gewend om, om druk op een tegenstander te zetten. En dat, dat gebeurde eigenlijk maar mondjesmaat. Is dit dan allemaal nog het uitvloeisel van die klap die jullie vorige week hebben gehad?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 er zijn ook momenten dat je daar even je ogen voor moet sluiten... en uh, gewoon blij moet zijn dat je wint. Ja, eigenlijk vroeg iedereen het zich een beetje af. Hè, van hoe uh, herstelt Feyenoord zich uh, ja, van die tik in Heerenveen? Had jij dat nou zelf ook? Of heb je vooraf nooit twijfel gehad van, uh, dat het uh, misschien de verkeerde kant op zou vallen? Ja, ik had wel twijfel. Omdat ik uh, gisteren ook 11 uh, tegen 11 gespeeld. Ja, dat was misschien nog minder als, uh, als de uitvoering vandaag was. Dus, uh, en dan, dan merk je een stukje onrust... Je merkt ook dat, dat spelers dan wat minder acceptatie naar elkaar toe hebben. Ja, en dan, dan met een nieuw middenveld waar je een keuze in moest maken. Ja, dat is dan blijkbaar te veel van het goede voor dit elftal. Ja, tegenwoordig zien we veel. Dus we zagen de, uh, de tunnel ook in de rust. We hoorden Pellers gelden. Ik zag jou vrij rustig door die tunnel lopen. Maar ik dacht, die gaat straks wel ontploffen in de kleedkamer. Heb je dat gedaan of zit je zo bij dit elftal niet in elkaar? Nou, jawel. Want uh, ik, uh, daarin uh, leg ik de lat hoog. En uh, ik, vind het, uh, ik vind het altijd goed als dat maar op een correcte wijze gebeurt... dat ook spelers naar elkaar toe uh, dingen van elkaar mogen eisen... en uh, dingen van el tegen elkaar moeten zeggen... En dan is er een moment dat ik uh, mijn mening geef. En, en, ja, ik had niet het idee dat we met overtuiging speelden. En, uh, nogmaals, je kunt uh, niet goed spelen. Maar je, kon, je, je moet wel de agressiviteit brengen die vaak dan ook al voldoende is om, om dit soort wedstrijden te winnen. En dat was de tweede helft in ieder geval beter, maar het was nog steeds niet goed. Nou, Nu hebben jullie we het wel over de, over de streep getrokken deze wedstrijd. Um, ben je dan ook af van, van, van het gedoe naar de volgende wedstrijd toe? Denk je dat die, die moeilijke weken hiermee wel is afgesloten? Nou ja, dit uh, overwinning geeft altijd rust. Zeker als je een keer uh, verloren hebt. Dan, dan, uh, we hebben even de tijd. Uh, volgende week zondag spelen we pas weer. Maar nou ja, we hebben de tijd om weer dingen neer te gaan zetten. Er zullen weer jongens terug gaan komen. Dus ja, dan, uh, dan is zo'n overwinning is gewoon enorm belangrijk. En, en dat voel je en dat merk je ook aan de groep. Eén goede bal op pijl is genoeg. Ja, dat is uh, een fantastische kwaliteit uh, van pellen. En uh, daar zijn wij, en dat kunnen we mooie verhalen ophouden. Maar we zijn toch uh, heel grotendeels afhankelijk van Kratziano. Uh, van en hij, ook vandaag maakt hij hem weer. Mag ik als uh, eindconclusie trekken dat je opgelucht ademhaalt? Ja, dat klopt. Want uh, zeker na de nederlaag, nederlaag vorige week dan. Uh, het was natuurlijk heel slecht geweest om, om vandaag niet te winnen. Want, ja, dan, uh, en dat zag je terug, een stukje meer onzekerheid dan we gewend zijn. Nou ja, als je dan niet wint, vanavond, zal dat nog groter zijn. En daar zijn we in ieder geval vanaf. Dat was Ronald Koeman, <coughs> pardon, kikker in de keel. Zometeen nog aandacht voor PSV, dat morgen moet zien te winnen bij uh, Willem II. Dan, nu we toch in Eindhoven zijn, bij de Cup, uh, hebben Bastiaan Leijzen en uh, Femke Heemskerk een WK-limiet gezwommen. Heemskerk plaatste zich gisteren al voor de 50 meter vrij... en vandaag deed ze hetzelfde op de 200 meter vrije slag. Hé hey Femke, nou het was vandaag de gestagen lijn omhoog. Hè? Je was vanochtend al snel en vanmiddag nog wat sneller. Ja, ik had wel het liefst nog iets harder uh, gewild... en ik dacht dat het ook nog wel iets harder kon. Maar... Uh, ja, ik, de, ik deed wel echt deed een goede race, maar een uh, keerpuntje kan ik net, uh, volgens mij ligt daar wel wat tijd. Maar zwemmend, uh, ja, ik ben niet als een malle weggegaan en zo, dus uh, ik heb wel echt aan mijn plan gehouden. Wat je zou zeggen, het grote doel is voldoen aan die WK-limieten, dat doe je eigenlijk twee keer ook vandaag, hè, op die 200 ja. vrij. En dan wil je toch eigenlijk nog harder? Ja, tuurlijk maar er kwam vanmorgen, uh, ging ik ook vanuit Maar toen ik, uh, ik, had het idee dat er vanmorgen, vanuit vanmorgen gekeken wat meer in zat nog. Maar ik moet echt, ik heb met een doelstel wk ik gehaald. Dus dan moet ik ook niet nu opeens, weet uh, je, als je al een stapje verder bent, is het mooi. Maar nu is er ook geen man over dat ik nu nog niet, uh, nog niet ben uh, op waar ik moet zijn. Ik ben echt bezig om alles op orde te krijgen. Technisch, keerpunt de start, gaat echt hartstikke goed. En uh, ik heb me georganiseerd, dus ik heb nu weer een paar maanden om, uh, om, weer, om wat harder te werken ook. En uh, wat druk te leggen op de trainingen. Het was echt terug naar de basis. Je vergeleek het eigenlijk met een huis, hè? Ja, ik, ja, je moet gewoon eerst de fundering van het huis goed leggen. En weet je, en, uh, als dat gewoon goed stevig staat en er valt een keer een steen uit, ja, dan blijft het nog steeds staan. En, uh, dat is mijn doel. Ja. En ja, die fundering, die was wel een beetje aangetast in Frankrijk met die jaren daar. Ja, nou vooral het tweede jaar. Ik heb gewoon te hard getraind en uh, te veel focus op de verkeerde dingen. En nu ben ik weer helemaal terug bij de basis. Ik, ik zwem echt uh, nou, een derde minder dan dat ik in Frankrijk deed. Dus, uh, en toch haal ik deze tijden. En uh, gisteren was het ook erg goed, dus uh, ik moet tevreden zijn. En dat ben ik. Ja. Is er dan ook een bevrijding dat je denkt, ja, het lag dus niet aan mij? Nou, maar dat vind ik nee. Want er zijn ook veel dingen. Kijk, ik had ook moeten zeggen van uh, wow, uh, ik, ik kan het niet aan. Maar dat vind ik dus heel moeilijk, want. Ja, als iemand zegt, doe dat, dan probeer ik dat altijd te doen. Maar dat is eigenlijk uh, ja, dat is niet zo heel slim geweest, natuurlijk. Maar uh, ja, je, moet nooit, uh, je moet altijd bij jezelf uh, leggen, vind ik. Nooit vingertje wijzen. Maar je hebt dus eigenlijk iemand nodig die jou af en toe een beetje afremt? Ja, en daar is Marcel heel goed in. Ja. Ja. Is het een enorme opluchting? Zo van, ja, ik kan het toch nog? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, na Leeds, uh, toen ik daar 1,585. En toen dacht ik, ja, jeetje, vorig jaar deed ik het echt uh, met drie vingers in mijn neus, weet je wel. En dan denk ja, ik, ja, we moeten toch nog wel uh, een 19e vanaf. Maar mijn training ging het goed. En, ja, dus ik heb wel vertrouwen gehouden. En ik voel me echt goed. En ik, ik denk, ja, ik heb een hartstikke leuk huis. En uh, hele leuke buren. En ik voel me gewoon weer gelukkig. Helemaal gezetteld in Eindhoven dus. Ja. En je zei, ik ben er nog niet helemaal hè, op zwemniveau. Maar uh, als je aan moet geven, hoe ver ben je? Nou, ik ben op 1,57-4. Ja, kijk, in de, in de, we gaan weer echt verder bouwen waarmee we zijn. Ik ga straks heel even op vakantie. Daarnaast heb ik nog een wedstrijd in Brazilië. En uh, ja, waar ik uitkom, uh, ik, ik hoop natuurlijk weer zo dicht mogelijk bij, me, bij mijn beste boot komen. Maar uh, ik heb echt met mezelf afgesproken: eerst alles de tijd geven, niet snel gaan bouwen. Dus die fundering staat en nu ga je de hoogte in. Ja, dan moeten we nog uh, moet een beetje solderen nog. <laughs> Een fundering zolderen, ja, zo kan het ook. Femke Heemskerk. En dan uh, Bastiaan Leijzen, een echte rugslagspecialist. Hij stond de afgelopen jaren een beetje in de schaduw van uh, Nick Driebergen. Maar die is inmiddels gestopt. Maar tijdens deze swimcup maakte Leijzen indruk op de 50 meter rug. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is even na tien in de ochtend als Bastiaan Leijzen zich meldt voor de series van de 50 meter rugslag. Een echt sprintnummer. In 25 seconden is het gepiept. En in het geval van Bastiaan Leijzen, in 24 seconden, 73 honderdste. Nederlands record, WK-limiet. Dat is al vroeg op de ochtend goede zaken doen, hè? Ja, nee, zeker. Ja, daar ben ik echt heel erg tevreden mee. Uh, ik wist dat het erin zat, alleen moest het gewoon even uitkomen. En allemaal in de series al uh, zo hard kunnen zwemmen, ja, daar ben ik onwijs blij mee. Was dat ook echt een soort van doel worden? Femke Kijk, Die had zichzelf de doel gesteld om meteen al in de series die limiet te halen. Dat had jij ook? Ja, ik ook. Ja, op de 50. Maakt niet uit of je nou wat langzamer gaat of uh, wat harder. Want het is maar 50, dus zit er zit niet zoveel verzuuring in. Dus dan kan je gewoon uh, drie keer knallen vooral op z'n dag van vandaag. Ja, gewoon iedere race is voluit gaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, dat Nederlands record, had je dat ook tot doel gesteld? Nou ja, eigenlijk mijn eerste doel als het WK, inderdaad. En dat ik nu al een NR kan zijn, maar ja, dat is helemaal meegenomen natuurlijk. En zo is het dus al vroeg in de ochtend prijs voor Bastiaan Leijzen. Die zich gevoegd bij een select gezelschap dat zich al gekwalificeerd heeft voor het WK. Een nieuwkomer is hij niet op het hoogste niveau, maar toch een betrekkelijk nieuwe naam. Chaco Verharen, de technisch directeur van de KNZB. Uh, ja, wat opvalt als je naar Bastiaan Leijzen kijkt, dat is uh, ja, die kou die hij heeft. Zijn borst, wat is dat? Nou ja, dat, dat is, uh, ik wou zeggen een aandoening, maar dat is het niet. Dat is gewoon zijn lichaamsbouw. Ja. En, uh, maar wat zou je erover willen weten? Ik vroeg me af of hem dat ook voordeel opleverde bij het zwemmen. Nee, dat, dat, dat was altijd de mythe rondom Pieter van der Hogeband. Hè? Die had dat ook. Die had dat ook, maar nee. goed, het, het verschil was dat die vooral op zijn buik zwom, Hij zwemt vooral op zijn rug, dus het is geen voordeel en geen nadeel. Nee. Hij komt uit een soort van zwemfamilie, want zijn broer was een vrije slagzwemmer. Uh, dus in dat opzicht uh, ja, heb je de familielijsten ook onder je gehad. Jazeker, uh, Robert Leijzen is uh, meegeweest naar de, naar de Olympische Spelen in 2008. Nou, hij, hij heeft natuurlijk al de Olympische Spelen 2012 op zak. Bastiaan. Ja, Bastiaan. En uh, wat dat betreft is uh, ja, hij goed op weg naar de volgende, lijkt mij. Waar zijn broer Robert is een vrije slagspecialist is, is Bastiaan echt een rugslagspecialist. Wat maakt hem zo goed op die, juist die rugslag? Nou, hij, heeft, hij, hij heeft veel lengte. Uh, het is een uh, lange maar ook lichte jongen. Hè? Het, is, uh, het is geen zware jongen. Uh, wat betekent dat hij heel mooi in het water ligt. En uh, ja, hij heeft een hele vlakke slag, zoals we dat noemen. Uh, waardoor hij weinig zijwaartse bewegingen kent, dus, dus weinig weerstand. Dat uh, maakt hem gewoon uh, ja, uitermate geschikt voor rugslag. In Eindhoven komt nog een echte rugslagspecialiste in actie, Kira Toussaint. Die weet zich niet te plaatsen op de 50 meter rugslag voor het uh, WK. Uh, maar ja, jij ligt natuurlijk wel iedere dag met uh, Bastiaan Leijzen in het water. Wat is het voor een jongen? Ja, is, uh, ja, ik ben een hele aardige jongen en leuk om mee te trainen. En, uh, hij, we starten heel vaak samen en dan... Uh ja probeert hij mij ook altijd te helpen met mijn start en zo, dus dat is ja leuk. Uh, ja als je ziet wat hij doet uh, nu en Nederlands record gekwalificeerd voor het WK, is dan ook een soort van voorbeeld voor jou? ja ik denk wel dat ik heel veel van hem kan leren. Ja, in wat voor opzicht? Uh, manier van race voorbereiden en uh, technische aspecten, uh, want uh, ja, hij stemt gewoon echt heel hard. beter en beter wordt hij eigenlijk, Bastiaan Leijzen. en hij maakt grote stappen voorwaarts, maar trainer Marcel Wouda, waarin zit hem dat nou precies? Onderwaterfase met name, uh, ja, daar hebben we heel veel op ingestoken, dat gaat heel goed en daarnaast zie je ook, uh, technisch is het echt goed op dit moment. Ja. Moet je even uitleggen, hè? onderwaterfase, dus het deel uh, direct na de start, hè? wat zijn dan de dingen waar hij op moet letten? Nou wat je, wat je een beetje hebt is als hij onderwaterfase gaat zwemmen, dan bewegen zijn armen en zijn benen bewegen eigenlijk tegelijk op en neer. Ja en dan krijg je eigenlijk, dan werk je jezelf tegen. Dus we zijn heel erg bezig geweest om de bovenkant, de armen, om die stil te krijgen en met controle over de beenslag. En dan krijg je de stuwing. Ja. En dat is hij dus nu beter aan het doen. En er zit echt nog ruimte in, want hij laat hier nog niet zien datgene wat hij in de training ook kan. Kijk, dus jij ziet hem in de training en je zegt er zit ontzettend veel potentie in die jongen. Uh, hij is de snelste zwemmer ter wereld. Uh, alleen het stukje onder water moet hij op orde krijgen. Dat heeft echt tijd nodig, dat soort processen. Om dat ook in wedstrijden te kunnen doen? Ja, want je, je, gaat, je wil heel graag als je, als je wedstrijd zwemt, wil je heel graag hard zwemmen. En dat is eigenlijk tegennatuurlijk aan datgene wat hij moet doen. Want hij moet juist eigenlijk zijn onderwaterfase heel rustig en gecontroleerd maken. En dat is het helemaal haaks op het idee van wedstrijd hard, hard zwemmen. En dan de halve finales, de finales. Zo snel als in de ochtend gaat het niet meer worden. Geen nieuwe records voor Bastiaan Leijzen. Maar hij blijft wel steeds onder de limiet voor het WK. Dus snel en dus tevreden hè, na vandaag. Ja, nee, daar ben ik zeker tevreden mee. En, uh, ja, gewoon drie keer zo hard kunnen zwemmen. Dus gewoon constant kwaliteit leveren. Dat vind ik heel belangrijk. Precies. Limieten voldaan natuurlijk. Dus jij mag naar Barcelona. En dan is de vraag, wat ga je daar doen? Heb jij daar al enig zicht op wat daar kan? Ja, op dit moment is het de snelste tijd van de wereld, hoorde ik. Maar uh, ja, daar ben ik tot totaal tot, niet meer bezig. Ik heb zondag nog de 100. Dat is heel belangrijk voor mij. En uh, ja, op dit moment ben ik daar nog niet echt mee bezig. Bastian Leijzer was dat. Monique Nijers won op de 100 meter schoolslag trouwens. Een Nederlands record, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een WK-ticket. De limiet voor de WK ligt namelijk nog scherper. Zometeen aandacht voor PSV. Eerst Fleetwood Mac en Don't Stop. Ja, blijf mooi. Fleetwood Mac en uh, don't stop. Wie zondag goed naar parijs roubaix kijkt... dat is een wielerwedstrijd, voor de mensen die dat nog niet weten... die zal in de auto van Argos een grote onbekende zien zitten. Uh, door de dopingbekentenis en uh, bijbehorende schorsing van ploegleider Rudy Kemna... heeft een jonkie, Mark Reef, nu het roer in handen. Hij is net 27 geworden en daarmee jonger dan sommige van zijn renners. Wie is nu die Mark Reef? Steven Dalebout ging op onderzoek. Het is drie dagen voor Parijs-Roubaix. Op een industrieterrein iets ten zuiden van Lille worden de laatste fietsen nog schoongemaakt. En stappen de renners van Argos vanuit hun hotelkamer zo de auto in. Achter het stuur zit Mark Reef. Hij zal zijn mannen een stuk verderop afzetten en dan de laatste 90 kilometer van Parijs-Roubaix trainen. Yes. me Yes. Mark Reef, hij was al ploegleider in Milaan-San Remo en vorige week in de Ronde van Vlaanderen. In de Scheldeprijs versloeg hij woensdag met Kittel, Mark Cavendish. En zondag is Reef de baas in Parijs-Roubaix. Dat doet hij best aardig voor een jong broekie. Want als je hem zo ziet lopen in zijn trainingsjackie, dan zou je eerder verwachten dat hij renner of mechanicien is dan ploegleider. Ja, precies. Inderdaad. Ja, normaal gesproken zijn het allemaal oude profrenners die doorgroeien in de rol van ploegleider. Maar... Ja, bij deze ploeg is toch voornamelijk um, ja, leeftijd speelt eigenlijk uh, niet zo'n grote rol. Um, ja, ze, ze zagen het uh, in mij zitten uh, twee jaar geleden. En, um, ja, goed, je bent nog niet meteen iemand met, met heel veel ervaring, maar wel met je eigen ideeën en met je eigen uh, kijk op het wielrennen. En, uh, ik kende Rudy ken Rudy, Kenda kende ik uh, al, een, al een tijdje. Um, en die kwam toen uh, met de vraag of ik, uh, of ik ploegleider uh, wou worden. Sinkerdam, Michael. Wat zegt hij? Singledam Michael zegt. Hij. Ja, denk dat ik het doe. En zo is hij nu dus op weg naar een verkenning van Parijs-Roubaix. Want Rudy Kemna is een half jaar op non-actief gesteld. Lekker. Lekker. Omdat hij heeft toegegeven als renner ooit doping te hebben gebruikt. En daardoor kan Reef nu vol aan de bak. Nee, had ik niet verwacht. Nee. Nee, uh, vorig jaar heb ik al wel Milan Sanremo gedaan. En dit jaar stond ik ook weer op de planning voor Milan Sanremo. Maar zoals uh, ja, de, de topklassiekers uh, hier in, uh, in Vlaanderen en, uh, en in Rouberda had ik zeker nog niet gedacht uh, dat ik daar uh, al tussen zou staan. Dus leef je in een soort van ploegleidersdroom? Ja, ja dat, zo kun je dat wel stellen, ja. ja. En bij die droom hoort de hel van het noorden. Hier gaan we eruit. Hier gaan we beginnen. En dus staat de Argosploeg hier in de middel van het Noord-Franse Nowhere... op een doordeweekse dag fietsen van het dak te halen. Nog even tijd voor kofferbakmuziek. En dan het serieuze werk. Oké, okay, we start, start hier met uh, 143 after, the, after the bridge. Uh, Koen de bridge. Koen kort en Tom Velers luisteren en kijken toe. Ze zijn allebei ouder dan een ploegleider, maar toch, dat maakt niet uit, zegt Velers. Uh, ik zie meer dan een van de mannen. en uh, Zo zie ik eigenlijk bijna iedereen in, uh, in het team in de ploeg. En euh, dat vind ik zelf heel fijn werken. Het is niet dat er iemand zo hoog bovenuit steekt... dat, euh, dat je bijna bang bent om iets te vragen... of dat je, dat je, dat je denkt van, uh, ja, ik zal weer tot last zijn. Het is echt één van, uh, van, van de mannen waar, we, uh, ja, waar je van op aan kunt. En, uh, en uh, ja, die, waar het gewoon heel fijn mee werk is. Hij doet het zeker goed. Ik uh, heb al veel geleerd sinds hij is begonnen bij de ploeg. En uh, ja, ja, ik vond hem al meteen wel goed, Alle uh, mensen kennis... Ik kan wel uh, op de juiste manier motiveren. Maar uh, ja, in het begin uh, misschien nog niet uh, alle verstand van het uh, beroepsuurrennen, Maar dat, uh, dat heeft hij inmiddels ruimschoids ingehaald. Hoe belangrijk is het, is het dat hij een van jullie ploegleiders is die van, van buiten het wielrennen, buiten het profwielrennen komt? Hij was dan amateurwielrennen op een hoog niveau. Uh, maar hoe belangrijk is dat in het, in het huidige licht? Ja, ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is om de combinatie te hebben. Ik denk ook wel dat je ploegleiders nodig hebt die, uh, die in het beroepsilren echt. Uh, ja, hun sporen hebben verdiend, net zoals we eigenlijk met Ardi Engels hebben. Uh, daarnaast denk ik ook wel, uh, zeker inderdaad, met wat je zegt, uh, ja, in, uh, in wat voor licht het nou allemaal komt te staan, uh, dat, het, dat het inderdaad wel goed is om ook jongens van buiten de, de, de profiele sport te hebben. Want de, de kans dat uh, hij ooit met, met uh, dat soort producten in aanraking is gekomen is natuurlijk heel erg klein, want uh, hij heeft nooit in het, het profiele wereldje gezeten. Um, ja, van de andere kant, uh, hij moet natuurlijk wel ook gewoon uh, voldoende kennis hebben. En, uh, en dat zijn denk ik niet, uh, heel veel, uh, is niet voor heel veel mensen weggelegen, uh, maar voor, voor, uh, voor hem wel. Zo, so, we can go. En zo duikt de Argosploeg de Kasseien op. En dan begint een de, de hel. Met Mark Reef aan het roeren voor een tochtje over de ruige Kasseienzee. Dan hadden een een amateurrenner die prof ploegleider wordt. Het kan bij Argos, want dat bleek in het geval van Reef oog voor zijn wielenfilosofie te hebben. Um, gewoon dingen die ik in de, in de, in de koers zie. Um, bepaalde posities, uh, het teamwork, um, ja, wat ik zelf uh, heel erg belangrijk vind. Um, en ook ja, um, wat op het, uh, waar de ploeg eigenlijk voor staat, dopingvrije vrije wielrennen, dat dat uh, heel erg belangrijk is voor ons. En, ja. Het kost gewoon tijd om dat, uh, om dat aan te tonen. Uh, om dat ook te, te, een ander beeld te krijgen van het, uh, van het wielrennen. Het heeft, het heeft tijd nodig. En uh, we kunnen het alleen maar laten zien op een manier ja, waarop we bezig zijn. En dat, dat dus het doping iets zit uit het verleden. En, en dat er ook nu en in de toekomst, uh, ja, ook wat dopinggevallen betreft, uh, niet meer aan de orde zal zijn. Spreek je nou voor je eigen ploeg of voor het hele wielrennen? Um, ik spreek allereerst voor onze eigen ploeg. En we hopen natuurlijk dat we in het wielrennen wel wat uh, teweeg kunnen brengen... dat die ons uh, gaan volgen. En dat was uh, Mark Reef over zijn Parijs-Roubaix van komend weekende. Zometeen uh, horen we wat Sparta heeft gedaan vandaag. Is het roer daar echt om? Uh, is alles anders nu, nu de trainer weg is en Henk en Katen aan het roer staat? Zometeen uh, horen we het. Eerst treetje uh, treedje hoger. Want PSV moet morgen winnen bij hekkensluiter Willem 2. om niet uh, voortijdig uit de titelstrijd te stappen. En die extra druk is nou net iets wat ze in Heind Eindhoven niet kunnen gebruiken... Alles staat er al onder hoogspanning. Toen de vorige week uh, Rodië C. PSV op 2-2 hield, leek Dick Advocaat de moed opgegeven te hebben. Ja, je mag hier gewoon geen punten laten liggen. En, uh, en Rode kon gewoon door wilskracht goed terug. En wij moeten gewoon zorgen dat, dat het niet om wilskracht gaat, maar om voetbal. En uh, op een gegeven moment je, ging de bal alleen maar hoog over je heen. En uh, de lucht wel eens werden verloren. En de tweede ballen vallen dan voor de Ters. Dan krijgen we het laatste keer nog moeilijk ook. Want dan kunnen ze nog 3-2 scoren ook. Maar voordat voor hadden wij natuurlijk al een aantal mogelijkheden om uh, die wedstrijd te beslissen. En nogmaals, ik word er een beetje moedeloos van, want het is, het is niet de eerste keer. Maar ik denk dat daar nog weinig aan te doen is. Maar ik proef hier toch uh, nog wel strijdlust. Maar ook iets van: jongens, dit gaat misschien helemaal niet meer lukken. Nou, het grote probleem is dat het continu terugkomt. En op... Dat is niet op te lossen, bedoel je? Nee, dat is niet op te lossen, nee. Het was wel op te lossen, maar nu niet meer. Ja, dat was uh, dikke advocaat vorige week. Afgelopen weekende tegen Jan Roels, maar we zijn nu een weekje verder. En in de persconferentie vanmiddag was advocaat gelukkig weer een stukje vrolijker. Het is heel duidelijk dat je na een wedstrijd natuurlijk verschrikkelijk teleurgesteld bent. Maar het blijkt ook tegenwoordig dat je dat niet meer mag tonen, want dan, uh, dan, dan hoort het de hele week. Maar nogmaals, ik had verschrikkelijk de P erover in en dat, dat laat ik toch wel zien. En alles is weer bij elkaar geraapt? Ja, ja. dat moest, dat de toch ook. Ja. En nog één ding over dit interview, is ook van dit valt niet meer te verbeteren. Nou ja, we hebben een aantal centrale verdedigers en andere jongens in de formatie. Ja, die hebben al zoveel keren samen gespeeld en als je toch redelijk veel dezelfde fouten maakt, krijg je dat er niet meer uit. Dat heb ik mee willen aangeven, dat is niet meer te repareren. Dus we zullen ook wedstrijden heel goed spelen, maar ook wedstrijden tussen te komen waarin je denkt van, hoe kan het? Maar wat is dan de instelling voor de, laatste, voor de volgende wedstrijden? De gewoon... instelling blijft nog steeds hetzelfde. Daar hebben we ook met de groep over gesproken. Iedereen gelooft nog steeds in het kampioenschap. En waarom niet? Er zijn trainers die. Uh, andere trainers die over VSV gaan uh, oordelen dat wij het moeten worden. Maar wij zeggen nog steeds: we willen het graag worden. Er is veel over gezegd over die gedragsdeskundigen. Ik, ik dacht van dat uh, met, met jouw kennis en ervaring over de hele wereld getraind, dat staat hier nooit toe. Maar toch zijn ze er. Hebben heb ze gezien dan? Ik niet, maar ik heb er wel over gelezen. En dan ja. ik vertrouw erop. Nou, die mensen die lopen hier rond en uh, voor de rest heb ik helemaal geen last van ze. Dus uh, dat was uh, het belangrijkste. En af en toe uh, praten we wat met elkaar. Maar wat zijn jouw eerste uh, conclusies? Wel hele rustige mensen die niet in de publiciteit hoeven. Dat, en dat is ook wel eens anders geweest. We hebben dat bij Nederland zelf ook wel eens gedaan. Ik niet, maar een andere coach. En binnen een week uh, stond de desbetreffende man met grote letters in de krant. En, dat vinden jullie wel fijn, maar dat, daar gaat het allemaal niet om, natuurlijk. Maar uh, geven ze je nog een advies mee in aanloop naar morgen? Nee, nee dat bemoeien ze zich helemaal niet mee. Echt niet. Het gaat ook, dat heeft bij ons ook gezegd, meer van de lange termijn. Dikke advocaat was dat. De wedstrijd in Tilburg begint morgen om kwart voor negen. En is natuurlijk te horen hier op Radio 1 in NOS Langs de Lijn. We're sí. Een korte versie van de Rita Franklin. En uh, think. De uitslagen uit de eerste divisie. Go Ahead Eagles tegen MVV Maastricht werd 0-0. Emmen tegen Volendam 0-2. Fortuna Sittard de Graafschap 1-0. En Cambu FC Os 4-1. Telstar FC Den Bosch 1-1. En Almere City tegen uh, FC Eindhoven werd 3-2. En dan mist u nog de uitslag van de wedstrijd tussen Dordrecht en Sparta. Oftewel de rentree van Henk ten Katen bij de Rotterdammers. Na drie nederlagen op rij wist Sparta eindelijk weer te winnen. Het werd 1-2. En Rob Fleur die sprak na afloop met die nieuwe trainer van de Spartanen. Henk ten je hebt vanavond je tijdelijke werkgever zien winnen bij Dordrecht. Dus er is weer hoop. Wat vond je ervan? Ja, dat was heel gespannen. Dat kon je ook zien in de eerste helft. Ze durfden niet echt te voetballen. Ik denk dat, uh, ja, die, die groep heeft natuurlijk een tik gekregen. En uh, ik hoop dat ze de neerwaartse spiraal doorbroken hebben. Dat is natuurlijk wel erg belangrijk. En als ik dus zie de, de tweede helft, uh, de bereidheid om voor elkaar heel hard te werken. Zonder uh, tot goed voetbal te komen. Maar is in deze fase ook niet belangrijk. Het gaat nu alleen om punten halen. Om, om... Dus je moet, wil, je, wil je direct promoveren, moet je vijf wedstrijden winnen. Nou, vandaag was de eerste en uh, nou, daar ben ik erg blij mee natuurlijk. Want het is... Uh, Morgenochtend ook de eerste training voor mij en dat is natuurlijk erg prettig beginnen omdat de stemming nu natuurlijk erg goed is bij de groep en uh, dat, ja dat, dat werkt altijd wat makkelijker en plezieriger. Wat ga je morgen doen? Eerst praten? Nou, ik ga ze eerst feliciteren natuurlijk. Uh, om, nee, nou, ik neem aan dat je even een gesprek met ze gaat voeren. Ja jawel en, en het gesprek zal voornamelijk bestaan uit uh, het feit dat ze plezier moeten hebben, dat ze hard moeten werken en uh, dat ze de ingeslagen weg moeten volgen. Daarnaast zullen we op de training zorgen dat er veel ja, beleving ontstaat. veel vormen met beleving en ik vind dat er veel gelachen moet worden. Dus ik denk... je jou toch wel toevertrouwd? Nou, ik hoop het. En uh, je moet met een glimlach op je gezicht spelen. En, en de laatste week wat ik begrepen heb van de mensen die ik gesproken heb, uh, zat er heel veel druk en heel veel spanning op. Het is natuurlijk een heel, heel, heel erg jonge ploeg. Die al vanaf het begin van het seizoen met de druk van... Van het kampioen moeten worden. Moeten worden, 125 jaar Sparta. En uh, nou ja, God daar dreigden ze aan door te gaan. Maar de manier waarop ze zich vandaag dan gerefanceerd hebben voor uh, de nederlaag van vorige week uh, verdient alle respect. Dus pet je af. Henk, uh, je bent een tijdje weg geweest. Je laatste werkgever was in China. Dit is de eerste revisie in Nederland. Ben je geschrokken? Nou, nee, ik heb natuurlijk Veld televisie gekeken. En... Maar ook eerste de visie, want dat ja. is wel... Het niveau is niet... Uh, heel eerlijk gezegd, niet hoog hoor. Nee, dat klopt. Nou moet ik eerlijk zeggen dat het Veld ook niet echt mee werkte vandaag, want het uh, was echt uh, erg hobbelig. Maar uh, gezien de omstandigheden, en dan moet je alles mee uh, tellen, denk ik dat Sparta vandaag uh, een hele grote stap in de goede richting heeft gezet. En uh, aan mij de taak samen met de jongens natuurlijk om... Uh, om dit een, een goed gevolg te geven. Want Er komen nog een paar belangrijke wedstrijden. Komen we dan onder meer thuis tegen Sport. Ja, uit tegen Helmondsport. Of uit tegen Sport. Ja. Nee, het, het, het wordt, uh, wordt zeker niet makkelijk. En, en je hebt het in principe ook niet in haar hand. Omdat Vallendam twee verliespunten minder heeft. Uh, en weer gewonnen heeft. En weer gewonnen heeft. Dus uh, je zult uh, de resterende wedstrijden moeten winnen. En hopen dat Volendam uh, her, her, hier en daar uh, een, uh, een punt uh, of twee laat liggen, of drie zelfs. Hoe zat je op de tribune? K Kun je überhaupt op de tribune zitten? Nou ja, ik heb er wel veel moeite mee, moet ik zeggen. omdat Hoe gek het ook is, uh, je bent er wel emotioneel al bij betrokken. omdat uh, ja, Godmorgen is dan de eerste werkdag officieel, maar... Uh, het is wel belangrijk dat je die goed start. En, uh, en met deze overwinningen ben ik van overtuigd dat we morgen een goede start gaan maken. Henk ten Kater, die dus vanaf de tribune toeziet, maar binnenkort op de bank gaat zitten. Stand aan kop. Eerste voor en dan met 51 uit 26. Helmond Sport 51 uit 27. Sparta derde nu met 49 uit 26. Dit was NOS langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Thijs van der Brink. Goedenavond.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 University. Maar is Nederland wel aantrekkelijk genoeg voor buitenlands talent? Heb je appataat? Apparaat, ja. Ja, leuk. Wereldwijd is er een enorme concurrentie aan de gang om de beste mensen aan te trekken. De War on Talent wordt het genoemd. En kan Nederland winnen van China in The War on Talent? Luister zondagavond om 7 uur naar Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.